In uur duw ik het eerst raam met het nos journaal. In Bangladesh zijn de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Er wordt gevreesd voor een gewelddadige verkiezingsdag. In de uren voordat de stembussen open gingen, gingen volgens de autoriteiten zo'n 130 stembureaus in vlammen op. Een medewerker van een stembureau werd doodgestoken. Eerder vielen al doden bij gevechten tussen aanhangers van de regering en de grootste oppositiepartij BNP. BNP boycott de verkiezingen en roept aanhangers op om thuis te blijven. Daardoor worden de verkiezingen naar alle waarschijnlijkheid gewonnen door de huidige regering. In het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder is gisteravond bekendgemaakt... dat de winnende loten van de postcode loterij ruim 80.000 euro per stuk waard zijn. Nooit eerder wonnen zogenoemde wijkwinnaars zoveel geld per lot. Op 1 januari viel heel vrouwenpolder in de prijzen. Het was de eerste keer dat de hoofdprijs van de loterij... ruim 40 miljoen euro, naar een heel dorp ging. Nicaragua stelt de aanleg uit van een kanaal... dat de Atlantische met de Stille Oceaan moet verbinden. Het kanaal moet een concurrent worden van het Panama-kanaal. Maar de bouwers kunnen het niet eens worden... over de precieze route van het water. En daarom wordt het project, dat naar schatting 29 miljard euro gaat kosten... minstens een jaar uitgesteld...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 Volgens de FIFA was de kaart niet geldig tijdens het WK... maar de rechter ziet dat dus anders. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of motregen. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Smiddag blijft het droog, het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN start. Dorrestein. Goedemorgen. Frank uh, die vroeg mij net, uh, ja, ben je wat nieuws van plan? Toen had ik eigenlijk niet, uh, niet echt een antwoord klaar. Maar ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk gewoon een nieuwe start hier liggen. Ik start met jou de zondag hier uh, op uh, Radio 1 met allemaal hele mooie reportages en, uh, en, en, en, en gesprekjes. Nog, nog een paar lekkere platen ook erbij. Um, start natuurlijk het programma dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University. De radioopleiding van BNN is dat. Met Roel die een bijzondere vrouw aan de haak geslagen heeft. Ik ken redelijk wat, uh, wat meiden en die hebben als hobby's. Make-up, dieren, paarden. En jij hebt als hobby dit. Judith. Judith. Gaat op trombone les. Ik ben wel klaar voor Johnny Cash, denk ik. Al zeg ik het zelf. Nou, ik hoorde hem wel hoor, op de trombone. Jij ook? Ja? ja het was deze: Love is a burning thing. Uh, dat, uh, dat was Ring of Fire van Johnny Cash. En straks hoor je ook uh, dit wedstrijdje... van de verslaggevers van BNN University. Begin maar. Oh, het ziet er nu al niet uit. <laughs> ja, en wat het dat is... Dat, dat, dat hoor je zo. Ik, ik heb echt verhalen gehoord, jongen. Gezichten die helemaal onder zitten. Regisseur uh, uh, Roel... die uh, tegenover mij zit... Die, uh, die ik trouwens ook heb getwitterd... zat ook echt helemaal onder... Maar met wat, dat uh, uh, hoor je straks. Eerst even naar verslaggever Jauke. Uh, jij, uh, jij staat op dit moment, hoorde ik tussen 118 koeien... die zo gemolken moeten worden. Ja, Kees, dat klopt. Want ik ben namelijk afgereisd naar uh, mijn hoed, Drentse Witteveen. Ik doe ondertussen even een overal aan. Want ik ga namelijk Ludo helpen op de boerderij. Want hij staat s ochtends, iedere ochtend heel vroeg op... En ik vraag me eigenlijk af waarom. Waarom sta je zo vroeg op als je toch je eigen bedrijf hebt? En wat doe jij dan allemaal zo'n ochtends vroeg? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dus uh, ik loop nu naar de stal. Even kijken of hij er al is. En uh, dan laat ik zo meteen wel uh, weer van me horen, denk ik. Dus uh, ik spreek je zo. Tot zo. Ja, tot zo. Uh, Jauke, we horen jou straks uh, tegen zessen. Ik... Uh... Hier een fantastische lekkere plaat voor je. Ik zou er bijna gewoon basgitaar voor willen spelen, maar dat kan ik dan weer niet. Man, wat een fantastische loop is dit: Liar, Liar, Chris Cap. <middels> Uit Miami. 20 jaar pas en dan maak je zo'n plaat. Liar, liar. Chris Cap. Hier op radio 1. Je luistert naar startend en het is acht minuten over vijf. Griet Titulaar. Ken je die nog? Nou, ik heb er later van gehoord hoor. Want in de jaren tachtig deed deze wetenschapper in televisieprogramma's als Wonderen Wereld allerlei voorspellingen over hoe de wereld er over 30 jaar uit zou zien. En veel van die voorspellingen die blijken nu aardig te kloppen. Kijk eens wat komt er op het ogenblik in uw huis binnen. Ik denk twee dingen. Eén kabeltje voor de telefoon... en een ander kabeltje voor het kabelnet van Goorle. En we hebben nou een nieuw soort kabeltje bedacht. Dat heet het glasvezeltje. Met een glasvezeltje kun je dat allemaal heel makkelijk doen. Dat betekent dat we binnenkort... Kunnen kiezen uit 100 kanalen. Nou, die, uh, die titulaar die voorspelt hier eventjes de moderne digitale televisie. Alsof het niets is. Hè? En uh, toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, dit kunnen wij ook. Dus is verslaggever Martijn op zoek gegaan naar de nieuwe Grie-titulaar om wat voorspellingen te doen. Hij kwam uit bij amateuruitvinder Ed Baars. Die heeft nog wel een paar uitvindingen liggen die we volgens hem over 30 jaar allemaal in huis hebben. Om maar eens te beginnen met de volautomatische aardappelschiller. Heel snel, We vliegen de schillen om je kop. <lacht> Dit is uh, bijna, bijna iedereen. Die heeft thuis wel een accuboor, hè? En die zet je dus op een, uh, op een plank. Met een hoeklijn, vast. Oké, okay. ik heb die aardappel er alvast omgedaan, hè? Dus dan schuif je dus hier die aardappel op. Maar die heb je gewoon in de aardappel gerost? Ja, die, die, die aardappel duw je dus uh, recht op die vlinderboor. Goed, en nou, oké, okay. dan heb je dus hier die aardappel gedaan, hè? Ja, zou ik uh, beginnen met schillen? Jazeker, laten Zij we zeggen. beginnen met schillen. Ed laat nu dus de boor draaien en hij houdt een dun schiller op de aardappel. Nou, het gaat nog een beetje hard. Ja, <laughs> oké. Okay. Ja? Ja, okay. ja, oh. Een aardappel is niet helemaal rond en dat doe je nog een paar keer zo, hè? Ja. Okay. Is, is dit ook nog zoiets, Ed, waarvan je zegt van dit, dit zijn... Gewoon kleine huishoudelijke dingetjes die wij later gewoon waarschijnlijk gaan hebben. Ja. Dat lijkt mij wel dat het gewoon dan. Uh, je, je gaat dat op zo'n manier gemakkelijker maken. Er bestaan al wel automatische schillers, toch, of niet? Ja, maar dan moet je dat weer extra kopen. En mee eens, de meeste mensen hebben thuis toch wel een accuboor. En nu. de... Okay. De volgende. Het, is, het ziet eruit als een gewone fiets eigenlijk, maar er ja. zit wel een enorme beugel. Dat is er ook gewoon... in het midden? Ja, dat is nog uh, die beugel, dat is van mijn fietsparaplu. Sorry? Fietsparaplu? Nee, uh, er staat me niets van mij. Oké, oh, okay. uh, dan gaan we dat straks misschien ook nog even laten zien als, je, uh, als jij dat leuk vindt. Oké, okay, we gaan nu naar die fietsradio, hè. Dit is de naaf van je fiets, hè, zoals je ziet. Daar heb ik de verlichting afgehaald. En dan heb ik dus, zeg maar, aan mijn transistorradio, daar heb ik de voeding tussen uitgehaald. En dan heb ik twee draadjes uh, doorverbonden. En dan gaat zo. Als je, uh, Moet ik even meerennen met je Ed? Nee, nou, kijk, ik laat dat zo zien. Hij doet het zo wel. Kijk. En zo rij je dus door Maarsen. Ja, ik zou zeggen, wil je een stukje op fietsen? Fiets maar even een klein stukje. Uh... Ken dat met je microfoon? Of fiets jij maar? Nou, we slinken een stukje gaan fietsen dan. Als ja, je even de microfoon vasthoudt. Ja. Fietsen maar. Ja, nou, oh, daar gaan goed. we. He ja, dat, dat gaat op zich prima. Oké. Okay. Uh, hij is wel een beetje hoog voor mij, Ed. Oh, hi. oh hi. kijk. Hij is een beetje hoog, ja. Mm, nou, uh, uh, uh, ja, nou daar gaan op. we. Ja, fietsen. Radio Veronica. Ja, dit fiets goed hoor. Ik toch een stukje vrolijkheid in de stad zo. Hey, ik ben Feritje van der Heijden en ik wens je een super succesvol 2014. Awesome, dit. Maar ik denk zeker dat dit wel de toekomst wordt. Dit idee, sta ik wel, zeg maar, het moet nog verbeterd worden. Ja, het zal allemaal prototypes zijn, ja. Het eigenlijk. Ja, het zal dan ook nog zoiets moeten worden met een, uh, met een mobieltje of zo, weet je, wat je erop kan zetten. Lekker muziek hier in de stad. Ja. Het wordt een stuk gezelliger van ook. Ja, <laughs> ja nee, je wordt uh, beter gehoord in het verkeer. En zeker als het met mistig weer. Ja. En dan horen ze je aankomen. Maar denk je ook echt dat wij dit allemaal over 30 jaar hebben? met nee, die fietsradio? Ik denk het wel. Want je hebt, gezi je hebt nu gezien. Dat het is mogelijk, hè? Voor elkaar, hoor. A -jato. A -jato. <laughs> over 30 jaar rijdt dus iedereen uh, in een, uh, rond met een fietsradio. En, en dan hebben we hebben ook een paraplu op onze fiets. Die Paraplufiets, uh, trouwens... die uh, kan je vinden op onze Facebookpagina... of die van BNN University. Dus facebook.com slash BNN University... En als deze voorspellingen nou uitkomen... dan wil ik het wel even hier genoteerd hebben... dat je dat dus als eerste gehoord hebt in Start. Hè? En dan kom er over 30 jaar kom op terug. Dan zal je zien dat we gelijk hebben. Je hoort het allemaal. Radio 1, Start. I let it Fire to the Rain. Het is uh, nou, kwart over vijf. Straks zijn de verslaggevers van BNN University de Sjaak en gaan we de Oudejaarsconferences recenseren. Eerst even Jonathan Jeremiah en je kan ook twitteren: Kees Dorstijn. What What you gonna say?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 Lang haar heeft hij. En een uh, flinke baard. Jonathan, Jeremiah, happiness. Even kijken wat er uh, trending is op uh, Twitter. Um, veel. Everly is de trending topic. Lid van de Everly Brothers is overleden. Hij is 74 jaar geworden. Je kan hem kennen onder andere van uh, dit nummer. Bye bye love. Bye bye sweet Paris. Hello emptiness. I feel like I could die. Bye bye my love. Goodbye. Main herinneringen is ook training topic. Uh, dat is um, uit de grond gestampt door fans van uh, boyband Main Street, de Maniacs zoals ze genoemd worden. Blikken terug uh, op de tijd toen ze tieneridolen uh, of toen hun tieneridolen nog jonger uh, uh, waren. Nu zijn de jongens 16, dus ja, nog jonger dan moet je echt 12 uh, voorstellen of zo. En Michael Schumacher is ook trending topic. Op, uh, volgens de Duitse krant Der Spiegel is het ongeluk van de coureur vastgelegd op film. Het ski-ongeluk wat hij had, waardoor hij nu in coma ligt. De politie zou het materiaal hebben gekregen van filmende bijstanders. Uh, dan eventjes naar het laatste nieuws. In New York heeft een vliegtuigje een noodlanding gemaakt. En wel in uh, de wijk The Bronx, op een stukje snelweg. De drie inzittenden zijn licht gewond. En het duurde vrij lang voordat het verkeer weer op gang kwam. Het Zeeuwse dorpje Vrouwenpolder kan uh, zijn villa-wijk wel gaan uitbreiden. Daar is de hoofdprijs van de Loterij gevallen. Iedereen uh, die meespeelde kreeg ruim 80.000 euro per lot. In totaal zijn er bijna 43 miljoen euro aan prijzen uitgedeeld. En in Amsterdam is vannacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de wijk Nieuw-West. En uh, er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek is wel in volle gang. Dan uh, eventjes... Uh, ...naar het laatste weer. Um, nou ja, het, de buien zijn redelijk overgetrokken. Ik zie dat in het oosten van Groningen regent het nog een beetje. Om precies te zijn in Menkema-Borg, daar, daar, daar giet het. Daar heb je echt een paar nodig. En in Drenthe regent het ook nog steeds een, een beetje. Ja, dus ja, ik denk dat, dat het over het algemeen wel, wel prima is. Op naar een van de mooiste onderwerpen uit dit programma. De Sjaak. De Sjaak, namelijk. Ah, de Sjaak. Uh, ja, de naam uh, zegt het eigenlijk al een beetje, hè? Um, de Sjaak, uh, iedere week wordt een van de talenten van BNN University... uitgekozen om een opdracht te doen die niet altijd even makkelijk is. Uh, maar ja, die is natuurlijk wel hartstikke mooi om te horen. Dus, ja dan uh, blijven we het ook gewoon lekker doen. Ook al vinden zij het soms niet, niet altijd even leuk. Alhoewel, als, uh, als zij het niet zijn, dan moeten we altijd heel hard lachen. Even kijken, wat zijn de opdrachten van deze week? Na oud en nieuw blijven er heel veel oliebollen over. Deze week zijn we met z'n allen de Sjaak... een oude oliebollen-eetwedstrijd. Degene die getrokken wordt ontspringt de dans. Die mag er verslag van doen. Deze week is het natuurlijk oud en nieuw. En bij oud en nieuw horen tradities zoals de nieuwjaarsduik... Ik heb het nog nooit gedaan en ik denk de meeste van ons ook niet. Dus uh, de Sjaak mag deze week een nieuwjaarsduik gaan doen. Uh, op 1 januari is het voor de stadsschoonmaak een ontzettend drukke dag. En daarom mag de Sjaak deze week gaan helpen met de stadsschoonmaak van al het vuurwerk. 2014 is begonnen en dat uh, betekent dat de Sjaak 2014 mag beginnen met een gestrekt been erin. Uh, doe iets wat je altijd al hebt willen doen maar nooit hebt gedurfd. Precies, welke opdracht wordt het en wie is deze week de Sjaak? Zijn we er weer allemaal klaar voor? Ja, ja? Sjaakje. Sjaak. Leuk, leuk. Ja, we gaan weer de Sjaak uh, trekken. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het best wel spannend eigenlijk. Nou, notaris Cardol, wil jij dat? Ja, goedemiddag. Ha uh, uh, hallo. Ja, je, je was even stil. <laughs> ja, ik was even stil omdat <laughs> even, ik aan het voorbereiden afslaat. was op uh, deze taak. Toch altijd weer een moeilijke taak te trekken van de ja. opdracht. Ja. We zitten weer allemaal in de grote pot. Ja. Ik hussel ze nog even door elkaar. En dan ga ik eentje trekken. En dat is geworden. Ja. Na oud en nieuw blijven er heel veel oliebollen over. Deze week zijn we met z'n allen de sjaak. Oh, oké. Okay. Hey. Nee. Nou, die had ik me niet op voorbereid. Ja, daar nee, heb ik nee. ook niet echt zin in. Een nee. oude oliebollen-eetwedstrijd. Degene die getrokken wordt, ontspringt de dans. Die mag er verslag van doen. Oh, kijk. Oké, okay, okay. dus degene die nu de sjaak is, is eigenlijk, is juist eigenlijk niet jouw de shaak. niet de sjaak te winnen. Hey, een twist. We doen het oh. even helemaal anders. Ik hoop dat ik de sjaak ben. Ja, dat hoop dat ik de ben. Nou, ik vind de oliebollen de best wel ben. lekker. Ja, maar vind ja, met je, je ook oude oliebollen, oliebollen echt van oh. elkaar Die die overblijven na oud en nieuw. Kan je iemand mee kunnen doodgooien? Ja. Ik, ik vreet echt cremen. een halve oliebol per jaar. Ik vind oliebollen echt fantastisch. Oh, ik hoop... Maar... Het, is ook echt, het gaat er alleen om oliebollen. Dus ook als je het niet lekker vindt, moet je ze alsnog ja, heel veel voet. wel oliebollen. Ja, maar ook tot het gaatje. Het is, het is, niet, het is oh, wel, ja, wel heftig. Iedereen, hef iedereen is wel echt shark. Dus we zetten <laughs> emmertjes neer voor het kotsen. We en de gaat tot het kotsen aan toe gaan we door. Ja. Nou, zal ik dan nou, maar uh, dan? de gelukkige winnaar hebben. Uh, ja, wie dan? Trekken? Wie dan? Wie mag hier verslag van doen? Gaan we even checken. Een naam? Sorry jongens, ik trek gewoon mijn ja, af naam. Ja, nee. Oh. <laughs> Oh. Ah, nee! Jouke. Ja, okay. Nou, dat scheelt want jij dus geen oliebollen. Nee, dat klopt. Nou, ik lust het wel, maar ja. ik hou er niet heel erg van. Nou, Jouwke, ja, okay. dan mag jij wel de oliebollen wel een, gaan regelen. Een beetje gunst, maar inderdaad, dan mag je ook de oliebollen gaan regelen. Ja. Dat komt goed. Even iets anders deze week dus. De Sjaak is eigenlijk niet de Sjaak, want die komt juist goed weg. Nou, voor Jauke. Zo hoor je wie van de University-verslaggevers de grootste slikker is.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 Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Ik heb heel veel mazzel, want mijn vriendinnetje vertelde mij laatst... dat ze me mee gaat nemen naar deze man, Stromai Uit, uh, ja, uit, uit, uit, uit Wallonië, België. Papa Ute, dat vind ik heel leuk, want hij komt naar mijn stadje Utrecht. De Shaak. Je hoorde het net al, onze verslaggevers van BNN Universe... die mogen allemaal aan de bak. Jou organiseert een oliebolle eetwedstrijd... en Martijn, Roel en Judith gaan eten voor hun leven. De plaatselijke oliebollenkraam, die had nog wat uh, oliebollen liggen. Uit de vriezer, hoorde ik. En uh, jongens, jullie mogen die op gaan eten zometeen. We hebben er zin in. Nu Zoveel mogelijk. Ik ben nu al misselijk. Judith, uh, Martijn en Roel zitten dan nu mooi uh, met z'n drie op een rijtje... met een grote schaal, met wel 60 oliebollen voor zich. Met veel poedersuiker natuurlijk. Judith, hoeveel denk je dat je erop kunt? Ja, ik hou helemaal niet zo van oliebollen. Ik denk dat ik uh, een stuk of drie... Martijn, hoeveel denk jij dat je erop kunt? Nou, tien. En Rob? Ja, ik, ik ga voor elf. Oh, dan ga ik voor 12. Oké. Oké, ik doe serieus mee. Ik kom wel tot 10. Hoppa. Oké, we gaan dus een kwartier lang gaan we gaan we gaan jullie oliebollen eten. Nee, jij niet. super leuk dat je zo Wat is dit een fijne sjaak? Heerlijk. Ik geniet er nu al van. En degene met de meeste oliebollen Ik wil de ene met de meeste poedersuiker, Ja, ik ook, maar die neem ik al deze. Hebben niet nog meer zakjes? Wow, ze zijn zwaar ook. Ja, de dit, dit zijn ook niet zomaar oliebollen, maar dit zijn echt... Oh, dit zijn fitbollen? Zijn ik, wel, heb zijn wel hand God, ik heb nee, de oliebollen of niet? Als je deze oliebol zou uitpersen, zou je frituurpan kunnen vullen. Ja. Nou, top jongens. Uh, een kwartier lang dus, en degene met de meeste oliebollen op... <laughs> na een kwartier is de winnaar. Je wint ja. een zak oliebollen. Ja. Uh, <laughs> Draak. <laughs> Oké, okay, ik, uh, ik zet nu de timer aan, dus... Uh, begin maar. God, oh, het ziet er nu <laughs> al niet uit. <laughs> Oh, die smoeltjes zitten lekker onder de poedersuiker. Grote Ik kan nu al kosten. Meer echt... Bij die eetwedstrijd zie je altijd echt naar binnen schrans. Maar daar kan ik dus niet bij. Nee. room. oké, okay, maar hoe smaken ze? Ja, niet lekker. Niet lekker, ja. Het vier door één of zo. Heel mm. veel medelijden nou, met Nou, me. nu ga ik wel lekker. Oliebol, check. Eén. Hé, hey, en de rol heeft een oliebolletje nu gaat het oliebolletje weggewerkt. Oh, ik de denk je nog twee, dat hij er tien op kan? Eentje is verdrukt. Ja, nou, mij nog niet eens. Martijn op. Hey yes, Martijn ook eentje. Uh, Roel heeft nummer twee. Oké, okay, dan ga okay, ik er nu ook vol voor. Ik ga nu deze binnen tien seconden, dan gaat dit laatste stukje weg. Het gaat langzamer dan ik dacht, Ja, jongens. nog één. Oh, hey, Martijn, nummer twee. Maar dit zijn echt oliebollen van anderhalve kilo. Ook. Oh, Judith heeft de eerste oliebollen op. En vier minuten. Pak je water erbij. Check op. Hey, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog, nog. nummer vijf voor Martijn. En Judith blijft nog steeds op die ene haken. Niet. Maar we hebben de 60 gekocht. Drie, 2, ja, 1. Nou, nou, nou, één. Stoppen. Oké, okay, nou, ik geloof dat Judith verloren heeft. <laughs> uh, ja, ik heb uh, twee oliebollen op. Martijn. Volgens mij vijf. Ja, klopt, ja. Tweede plek. Maar dan even naar de winnaar, Roel. Jij hebt de dus zes weggewerkt in nou, een kwartier. Mag ik die zes en een drie kwart noemen? Nee, we gaan gewoon voor zes. Oh, regels zijn regels. Roel, zo ah, werkt het helemaal. Hé, maar laten we even klappen voor Roel. Ja. Nou, heeft hij goed gedaan, hoor. Ik heb uh, net eventjes een foto van hem uh, getwitterd. Op mijn Twitter-account. At doorstaan. En dan zie je ook die, die oliebollen wangetjes, die, die zitten er nog een beetje op, hoor. Heeft hij toch... Uh, ja, dat, dat doet je toch wat, hè. Zes oliebollen naar binnen werken. Maar heel goed gedaan, Roel. Start. Tijd om iets te recenseren, dat uh, doe ik elke week in start. En uh, het gesprek van deze week ging over de Oudejaarsconferenten. Al sinds 1954, een unieke traditie natuurlijk, op Oudejaarsavond... dat even een cabaretje je lachend het jaar uithelpt. De eerste uh, was van Wim Kan. Het was met jaartje wel, lieve mensen, het was met jaartje wel... Eerst dacht ik nog, dat is het jaartje niet. Maar als je het nog eens rustig overziet... dan merk je in een taal... het was met jaartje wel. Het was met jaartje wel. Het was met jaartje wel. En deze week kwamen er twee cabaretiers bij... die voor het eerst een oudejaarsconferentie hebben gehouden. Theo Maassen en Pieter Derkse. recensent van de Volkskrant Joris Henke. Goedemorgen, Joris. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Jij helpt mij om de twee nieuwkomers te recenseren. Theo Maas begon zijn Audiyaarsconferentie uh, met te vertellen hoe moeilijk hij het vond om hem te maken. Laten we maar beginnen hè, met de Audiyaarsconferentie. Uh, uh, Komt <tie> hij. Uh, die, die, die vira. Huh? <tie> uh, Um, uh, die, die werkgevers die, die hebben de nullijn losgelaten, zeg. Die denken maar precies wat ze zin in hebben. Hij vond het moeilijk. Dus is het te maken van zo'n oudejaarsconferentie echt zo'n moeilijke klus? Nou, het lijkt, me, het lijkt me inderdaad best wel moeilijk, want je zit dus voortdurend aan die actualiteit vast. En die verandert ook uh, de hele tijd, totdat het moment daar is van uh, 31 december. En, en Maas heeft zelf ook al aangegeven dat hij daar wel ge mee geworsteld heeft. En uh, hij had een heel stuk over Nelson Mandela een tijdje, dat hij nog maar niet dood ging. En toen ging mm -hmm. hij eigenlijk toch dood en dan moest hij dat weer helemaal omgooien en... Uh, ja, dat is dus wel een worsteling voor hem geweest. Maar ik vind dat hij er nog uh, goed uit is gekomen met het eindresultaat. Oké, okay, nou ja, um, ja. Uh, het, het was, hij vond het moeilijk. Maar ja, toch ja. Uh, zijn er twee nieuwe conferences bijgekomen. Van hem dus en uh, van Pieter Derks. Uh, ja. Eerst even Theo. Uh, die, die, dat was toch de belangrijkste uh, in ieder geval op uh, Nederland 1 te zien. Hij ja. uh, maakt hier een uh, grap over Anouk. Zij, ze had in een interview met Linda de Mol, had zij gezegd dat zij alleen maar minnaars wilde met een, een penis van 23 centimeter. Oeh. Nou ja, ik, ik haal zelf ook wel uh, 23 centimeter, maar dan moet ik wel meten vanaf mijn anus. Ja. Ja. Vond het ook wel intimiderend. Als, als ik met mijn formaat penis seks zou hebben met Anouk, dat zou ongeveer voelen alsof je een frikandel in een gang gooit. Uh, uh. Ja. Wat uh, vond jij van uh, zijn conference? Uh, ja, ik vond het uiteindelijk wel leuk. We hadden wel wat, wat aanmerkingen. Wij hebben hem twee weken gezien voordat hij uh, werd uitgezonden op tv. En mm -hmm. uh, toen was hij nog niet helemaal af. En dat zag je er ook wel aan. En uh, het was allemaal wat minder gevaarlijk en scherp dan zijn uh, reguliere voorstellingen. Dus dat was wel een, een aanmerking. Maar uh, ik heb, ik heb uh, ook de tv uitzending gekeken. En ik vond dat hij uiteindelijk... Ja, toch nog wel een hele leuke, uh, vermakelijke voorstelling uh, heeft gemaakt en op televisie heeft gebracht. Vol met hele goede grappen, zoals we net uh, hoorden. Dus uh, ja, ik was er wel uh, enthousiast over uiteindelijk. Oké, okay, maar nu was er ook wel kritiek uh, op hem, omdat het niet echt een maatschappijkritische oudejaarsconferentie was. Ben je het daarmee ja. eens? Nou ja, ik vind het juist leuk als iemand er zijn eigen dingen mee doet. En Theo Maas is uh, wel een maatschappij kriekse, cabaretier... maar niet iemand die echt de krant uh, doorneemt met zijn publiek. En ik vind het juist wel goed dat hij het op zijn eigen manier heeft gedaan. Dus een, een, zoals Theo Maas een oudejaarsconference zou maken. En dus ook zoals we net hoorden... Uh, erin verwerkt heeft hoe hij ermee geworsteld heeft... En, en dat hij niet zo'n standaard uh, voorstelling mm -hmm. wil maken. Dus dat, dat vond ik juist wel sterk eraan. Dat is echt onderscheidend. Ja. En uh, Pieter Derks, waar we, waar we het zo over gaan hebben... Die, die heeft toch iets meer binnen de lijntjes gekleurd, naar mijn mening. En die heeft meer... Een oudejaarsconference zoals het hoort uh, gemaakt. Mm -hmm. Nou, laten we direct ja. even naar hem luisteren. Ja. Uh, hij uh, had zijn oudejaarsconference hier uh, op radio 1. We hebben in Nederland ja. hebben, we de, hebben we ook de geheime diensten. Jullie die hebben dit jaar de dronepolitie gekregen. En, en Ivo opstelde zei: Ja, we gaan dus over het land vliegen, foto's maken, maar je hoeft je geen zorgen te maken voor je privacy. Want de foto's zijn toch van hele lage kwaliteit. <lacht> Waarom koopt je die rotzooi dan, Ivo? Je, je zei net, je, je vond hem te braaf. Ja, een beetje wel. En zeker als je het afzet met, met Theo Maassen. Maar dat is ook wel leuk dat die twee nu uh, voor, voor het eerst uh, de conferentie deden. Omdat die echt heel erg uh, twee uitersten zijn eigenlijk qua, qua grofheid. Mm -hmm. en, uh, Pieter Derks is, is naar mijn mening iets te braaf nog. En ook iets te keurig in hoe hij de... Oudjaarsconferentie heeft ingevuld, uh, maar de, ik kan niet ontkennen dat er een aantal hele goede grappen in zaten hoor, so, um, dus, uh, ja. maar ja, het is ook een stuk jonger, dus ik denk dat hij uh, dat zeker nog vaker gaat doen en dat hij het dan uh, nog meer zijn eigen vorm uh, aan gaat geven. Maar moet je dan een beetje grof zijn voor de Oudejaarsconferenten? Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, maar ik, ik ga puur ook van mijn eigen smaak een beetje uit hoor, moet ik zeggen. Mm -hmm. Zeker als wij het presenteren in het Volkskrant ook, dan, uh, ja, dan schrijven we eigenlijk gewoon op wat wij uh, leuk vinden eraan en dan uh, vind ik Theo leuker in dat opzicht. Ja, en, en, uh, maar nu denk ik ook, ik, ik heb er heel hard om gelachen en uh, van, van mij mag het best uh, lekker gros zijn. Maar uh, nu denk ik ook, die oudejaarsconferenten... Ja, die, die, die moet voor heel Nederland zijn. Ja. Ook voor de, de nette mevrouw en de meneer de boer uit Scherpenzeel. Um, ja, ja de, de, de, is dit dan wel een conferentie voor heel Nederland van Theo Maas... of meer vooral eigenlijk voor zijn fans? Nou, ik denk omdat hij een klein stapje terug heeft gedaan... Uh, ten opzichte van zijn, zijn andere voorstellingen. Dus iets gezelliger, iets minder uh, op het randje... Uh, ...heeft hij hem daardoor wel voor een heel breed publiek uh, toegankelijk gemaakt. En dat kon je ook aan de kijkcijfers zien, uh, volgens mij, dat dat wel uh, goed is aangekomen. Mm -hmm. Maar uh, ja, misschien is het Maas wel niet uiteindelijk de man die het nu nog heel vaak moet gaan doen. En hij, hij zei ook zelf in zijn voorstelling van dit is mijn eerste en meteen nog mijn laatste oudejaarsconference. En denk je dat dat ook echt zo is? Ja, ik denk niet dat hij dit nog heel vaak wil gaan doen. En uh, dat is misschien ook wel, wel prima als hij gewoon weer een reguliere theatervoorstelling gaat maken... Dan, uh, dan lijkt me dat uh, prima. Maar ik vind het wel heel leuk dat hij het, dat hij het één keer gedaan heeft. Maar de, maar de reacties waren goed. Dan, dan zou je toch zeggen, ja. doe hem van het hekje en uh, hop, trek hem lekker door. <laughs> Meteen door, ja. Ja, wie weet. Maar volgend jaar gaat Joep van het Hekken het weer doen, het is wel bekend. En uh, dat jaar daarna weten we nog niet. Dus uh, ja, wie weet. Ja, de, wat viel jou uh, verder nog op uh, uh, bij de oudejaarsconferences die je hebt gezien? Uh, nou, we hebben er vijf gezien en, uh, en de verrassing voor ons was Martijn Koning. Dat is een uh, relatief onbekende cabaretier die uh -huh. al heel lang bezig is, maar dit jaar zijn eerste solovoorstelling heet. Uh, het jaar van Martijn heette die, uh, want dat was de oudejaarsversie. Uh -huh. En daar hebben we echt, uh, echt dubbel gelegen. Dat was echt fantastisch. En dat is gewoon een hele goede stand-up comedian die ook uh, de actualiteit behandelt, maar ook verhalen heeft over het dagelijks leven. En hij toert nog met die voorstelling tot, uh, tot juni. Dat heet, dan mm -hmm. heet hij de maand van Martijn. Nou, oh, dan, dan gaat het uh, over het uh, nieuws van uh, één maand, maar ja, van één maand inderdaad. Nee. Dus hij heeft steeds wel actuele dingen erin, maar ook. Uh, ook uh, ja, tijdloze onderwerpen. Nou, sowieso een Tot beetje een, uh, een, een nieuwkomer. Hè? Martijn Koning, die we natuurlijk kennen. Van, uh, dat ging helemaal viral over Facebook en uh, op de radio ja. en op WhatsApp. Met zijn uh, soort van zijn Zwarte Pieten uh, brief. Uh, ja. over, over dat de Zwarte Piet discriminatie zou zijn. Tot slot, uh, dat, dat, dat is een recensie. Dus er horen sterren te komen. Ja. Um, laten we beginnen met Pieter Derks. Hoeveel sterren krijgt, uh, krijgt hij van jou uh, voor zijn show? Graag Drie. Drie van de? Van de vijf. Ja. En Theo Maassen? Ja, Theo Maassen, kom maar op. Die, geeft er, die krijgt er vier van de vijf. Oké. Okay. Nou, dat, dus beide hebben een goed cijfer, maar moeten ook nog een klein beetje sleutelen. Ja, het was een leuk jaar qua oudejaarsconferences, zeker. Zeker. Nou, ik ben het ja. helemaal met je eens. Joris Henke, ja. cabaretrescent cabaret, van de Volkskrant. Bedankt en goedemorgen. Ja, en tot uh, volgend jaar. Hè. Dan gaan we even van het hek recenseren? Ja, nou leuk. Nou prima, afgesproken bij deze. Hi. time girl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 Go. There'll be no comfort in the shade of the shadows throne But I'd be yours if you'd be mine Precies, hij zegt het al. Mampert Sons, want het is een band uit Groot-Brittannië. Lover of the Light en daarvoor Take Your Time Girl uit Nederland. En als je heel goed luistert naar dat liedje... hoorde je Niels Geuzenbroek zingen. Jauke is ondertussen nog steeds op de boerderie in Drenthe... Melkboer Ludo... Sorry voor mijn Drentse accent trouwens. Ik bak er niks van. Melkboer Ludo zit, geloof ik... nu druk in de voorbereidingen. Hé uh, uh, hey Jauke, ja, ja, toch? Hoi Kees, ja, daar ben ik weer. Uh, ik loop nu uh, uh, over een, uh, een rooster... waar de koeien normaal ook overheen lopen. Met allemaal... Ja, waar, de, waar de stront zeg maar, tussendoor uh, valt. Het is nu wel redelijk schoon hier. Buiten is het uh, heel stil en koud en donker... Maar hier is eigenlijk al best wel wat te doen, toch, Ludo? Goedemorgen, we zijn uh, druk bezig met uh, de koeien aan, aan het omjagen om uh, klaar te maken voor het melken. Omjagen, ja. wat is dat dan? Nou, dan jagen we de koeien naar de uh, ene kant van de stal. En uh, dan en, uh, kunnen we ze gaan melken. En als ze klaar zijn met melken, dan komen ze weer automatisch in die ruimte die, die uh, leeg is. En uh, nou ja, dan uh, gaan we door tot we. Heel de stal, heel die kant leeg is en dan, uh, dan zijn we klaar. Op de achtergrond hoor je net al een koe plassen. Uh, <laughs> jij klinkt best wel wakker. Hè? Heb jij geen moeite met vroeg opstaan? Ja, heel erg veel heel erg, heel moeite, ja. ja. Maar toch doe je het. Ja, moet, hè? moet. hoort erbij. <laughs> ja, nou zometeen gaan we de koeien melken. En, uh, uh, maar eerst jagen we ze dus even op naar de andere kant van de stal... zodat ze naar binnen kunnen. En dan uh, zal ik ook eens even vragen waarom hij dan eigenlijk zo vroeg opstaat als hij er zoveel moeite mee heeft. Dus uh, ik spreek je zo weer, Kees. Nou, dat vind ik fijn. Dan uh, zullen we je dan ergens uh, rond half zeven inplannen. Ja, dan doen we gewoon. Dan spreek ik uh, Jouke weer uh, bij de boer. Waarom staat hij toch zo vroeg op? Nou, om naar start te luisteren met uh, Lauwajans hier. Alone on a plane Een topplaats, hè? Small Town Come Home staat dan tussen haakjes. van Laura Jansen. En dat is echt een, een hele mooie combo tussen uh, Bronsky Beat Small Town Boy, dat is deze, en Johnny Come Home van de Fine Young Cannibals. Dat is uh, dan deze. We're sorry. Won't you come on home? We're nou ja, in ieder geval uh, heeft ze goed gedaan, Laura Jansen. Het is uh, vier minuten voor zes op Radio 1. Je luistert naar Start, de start van jouw zondag. Ik ben heel blij dat je met mij wakker wordt. En met de talenten van BNN University... die elke week discussiëren in de trein... over een onderwerp waar ze het dan niet helemaal... Ja, uh, overeen zijn. En dus uh, op weg naar de redactie, dan hebben ze wat uh, te praten over het laatste nieuws. En dat klinkt dan zo. Kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, Oeh, University. Ontspoord. Aankomende week begint Utopia, een nieuw programma uit de koker van uh, John de Mol. En dan wordt het dus een succes. Um, en daarin gaan een aantal deelnemers die zichzelf hebben aangemeld of zijn geselecteerd... gaan uh, eigenlijk vanuit het niets een nieuwe samenleving beginnen. Ze hebben dus eigenlijk bijna niks en ze moeten vanaf daar het gewoon eigenlijk samen zien te rooien. En de vraag is eigenlijk, ja, wordt dat een enorme chaos? Of, of uh, gaan zij het eigenlijk veel gezelliger krijgen en leuker en mooier? Dan weet hij het hier met z'n allen. Hebben. En er hoeft ook wel een beetje de vraag op. Als wij nou als Bienen University een nieuwe samenleving zouden moeten stichten. Hoe zou je dat dan doen? Wie zou je meenemen bijvoorbeeld? Ja. Nou, het lijkt mij wel handig om in ieder geval ook een beetje iemand te hebben... die wat avontuurlijk is ingesteld. Want je moet toch wel zelf wat dingen bouwen. En je moet een soort Robbers van Cruiserwee. Ja. ja, nou ja. En die avontuurlijk is die zelf dingen kan, kan maken. Een beetje klusjesman. Dat is wel handig. En misschien voor de veiligheid wel een dokter... die je gezondheid een beetje in de gaten kan houden. Zulke mensen zou ik denk ik het eerste... Meenemen. Ik zou denk ook voor het voor type uitvinder gaan ofzo. Dat je in ieder geval weer even binnen een paar jaar gewoon weer... even elektriciteit hebt, gewoon een beetje normale voorzieningen. Want als je daar in het niks zit, dat lijkt me zo ellendig. En Een sympathieke leider, iemand die, iemand die dat heel goed kan. Nou, dat Ik zijn denk wij dat... zelf toch? Een maar... dictator. Nee, dat niet per se, maar iemand die wel zeg maar initiatief neemt van, we gaan het zo doen en we gaan het zo doen. Want anders heb je honderdduizend meningen en dan werkt het ook niet, denk ik. Dus je wil wel echt een leider hebben. Ja, ik vind het heel raar. Ik zou het ook wel leuk vinden als iedereen helemaal gelijk is in een nieuwe samenleving. Een ja. soort democratie. Ja, maar als je echt iets op moet zetten, dan, dan moet je dat wel hebben, denk ik. Iemand die... Iemand die neemt ja. en zegt, uh, zo gaan we die hut bouwen en niet anders. Ja, ik, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk eigenlijk ook dat heel veel mensen toch een beetje afgaan op wat ze gewend zijn uit dit leven dat we nu hebben, zeg maar. Nou, daar zou ik dus ook aan te denken. Want Volgens mij ga je heel, heel gemakkelijk... ondanks dat je niet alle voorzieningen hebt die wij hier hebben... ga je wel heel gemakkelijk weer overschakelen... naar uh, gebruiken die wij hier normaal gesproken doen. Ja. Ja. Is het heel moeilijk om dat af te leren of zo? Maar dat is ook wel een beetje raar, want Utopia is gewoon in, uh, in Nederland, toch? Het is gewoon in... Uh, in uh, ja, het is de... geloof ik ergens in de polder. Ja, maar ik bedoel, als het nou op een hele mooie zonnige plek was geweest... dan heb je echt een, dan heb je een Robinson Crusoe-gevoel. Uh, maar nu heb je toch weer een beetje de moderne wereld om je heen... waardoor je dat snel gaat overnemen, denk ik. Ja, precies. Het is uh, bijna zes uur zo direct. Het uh, laatste nieuws van het, uh, in het NOS-journaal. En um, in, in start, na zes uur... Ja, heb ik dit geluid. Even het geluidje raden. Oké, okay, als je weet wat dat is, dan mag je het naar mij uh, twitteren. Ed, Kees doorstaan. Je wint er niks. Ja, mee. Maar je krijgt er wel goede radio door. Wat dat is, hoor je straks. Uh, en um, ja, heb jij nog iets met je ex? Spreek jij die nog wel eens? Van vroeger. Er is nu een, een dag voor. Um, een, een speciale dag om iets keks te doen met je ex. En dan uh, dat, uh, hoor je straks ook uh, na 7 uur. En het laatste nieuws op Twitter en alles. Dus uh, um, nou, tot 7 uur. Nog steeds hier. Start op Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal op Radio 1.